bijvoorbeeld deze, ook Vlak of Seagulls met Iren. Uh, en ik dacht, als hij dat kan, moet ik dat ook wel kunnen. Nou, ik geloof dat ik er wel een klein beetje in geslaagd ben. Hoewel uh, ik niet in de voetsporen van Jeroen van Inkel durf uh, te treden. Maar goed, um, daar gaan we het niet over hebben. Want gisteren hadden we al een uh, muzikale bespreking met, uh, met de burgemeester. Uh, maar we gaan het met u hebben over uh, het proces wat op dit moment uh, nog uh, loopt. Of misschien is dat al uh, een beetje aan het einde aan het lopen. Ik vraag maar. Ja, het is wel een beetje aan het einde aan het lopen, maar het gaat minder snel dan ik had gehoopt. Ik ben vorige week gestart met de gesprekken, zoals ik ook in je uitzending van vorige week heb uh, verteld. Mm -hmm. En de gedachte was dat ik uh, het liefst vrijdag, maar als uitloop maandag, dus gisteren, mm -hmm. uh, uh, klaar wilde zijn. Ja. Uh, ook in verband met de raad van uh, vanavond. Ja, ja, ja, ja. Uh, Dat is nog niet helemaal gelukt, of beter gezegd, dat is nog niet gelukt. Mm -hmm. Dus ik heb vandaag nog een aantal uh, gesprekken. Mm -hmm. En uh, als ik die gesprekken vandaag uh, afrond, dan uh, zal ik vanavond in de raadsvergadering uh, bekendmaken wat mijn advies is om over te stappen van, uh, van informatie naar uh, formatie. Aha, dus, dus er zit wel schot in de zaak. Ja, er zit wel schot in, maar het is toch ingewikkelder dan ik had gedacht. Mm. Omdat je toch merkt dat uh, in de gesprekken die uh, gevoerd worden, dat zijn goede gesprekken, ik moet zeggen, alle acht de partijen, met, met nadruk op alle acht, mm. zitten er buitengewoon constructief in uh, uh, uh, en, en open in. Mm. Maar doordat ze er open in zitten, leggen ze ook wel de problemen op, uh, op tafel. Mm -hmm. Nou ja, dat is niet waar iedereen gelijk luidend in zit. Nee. Dat maakt het soms wel ingewikkeld, ja. vandaar dat ik vandaag nog een aantal gesprekken nodig heb, maar ik heb die gesprekken expres uh, aan het einde van de middag gepland, hm. omdat er dan vanavond een uh, raadsvergadering is. En ik vind gewoon dat de gemeenteraad van uh, Zandvoort als eerste moet kunnen horen wat mijn advies is, zodat men mij ook vragen kan stellen en vervolgens de partijen waarvan ik adviseer uh, dat ze zouden moeten gaan vormeren, hm. ook kunnen zeggen, daar zijn we het mee eens... En bovendien, als we het mee zijn, dan vinden we dat puntje, puntje, puntje ook de formateur moet worden. Ja, oké. Okay. Uh, dan ga ik nog één stap nog, uh, terug. Uh, dit, is het, uh, dit is eigenlijk alweer de stap uh, die weer moet gaan leiden naar een nieuw college. Maar uh, u, u had het net over gesprekken die uh, gevoerd worden. Hè? De Alle acht uh, partijen zitten er zeer constructief in. Betekent dat ook dat uh, ja, de woordvoerders van die partijen zich ook... ...behoorlijk kwetsbaar aan het opstellen zijn... ...en dat dat ten goede komt van dit soort gesprekken? Ik spreek met de acht uh, fractievoorzitters. Uh -huh. Daarnaast heb ik uiteraard ook gesprekken gehad... ...met de drie uh, demissionaire wethouders... ...en met de burgemeester. Maar de burgemeester is meer ook... om ...die hou ik steeds de hoogte van alle tussenstappen... ...omdat hij voorzitter is van zowel de gemeenteraad... ...als het college. En bij de drie wethouders heb ik opgehaald... ...hoe zitten jullie erin? Maar verder praat ik met de fractievoorzitters. Mm -hmm. Sommigen heb ik maar één keer hoeven spreken... ...anderen uh, heb ik veelvuldig moeten spreken. Het heeft ook een beetje te maken met de rol en positie... ...van de verschillende fractievoorzitters. En ze kunnen zich ook kwetsbaar opstellen... ...omdat ik heb gezegd, luister... ...alles wat in de gesprekken met mij wordt gezegd... ...is vertrouwelijk. Mm -hmm. Ik zal alleen maar terugkoppelen met welke partij jij het wel of niet... onder welke voorwaarden wil doen. Mm. Dus als een fractievoorzitter zegt... ik heb moeite met partij X of met persoon X... Ja. en ik vind dat die en die zich anders moeten gedragen... dan blijft dat tussen die fractievoorzitter en mij. Of als een partij zegt... ik wil absoluut niet in een coalitie met die partij... dan maak ik het wel openbaar. Want dat is natuurlijk ook noodzakelijk... om tot een coalitie te komen. Ja, ja, ja. Dus... En moet, uh, in de gesprekken die men uh, met mij voert... ...is men ook open en eerlijk. Dat vind ik heel mooi. Ja, dus u, gaat wel met een, u heeft wel met een goed gevoel de gesprekken inmiddels nu gevoerd. Ja, ik vind het wat lastiger dan ik had gedacht. Hm? Uh, maar ik zie dat iedereen van goede willen is. En ja, weet u, ik vind het ook gewoon leuk. Uh, dus in die zin helpt dat. Hm? Uh, en het is een beetje als met puzzelen... En je begint met een, een tien stukjes puzzel. en op een gegeven moment vind je een duizend puzzel, een stukjes puzzel leuker. Ja. Nou, dit is nog geen duizend stukjes puzzel. maar wel een vijfhonderd. <laughs> ja, het is ook echt een politieke kluif. waar u uh, uw mond ook echt in gezet hebt. in dat opzicht. Uh, u had het net ook bijvoorbeeld over. het, uh, als het, uh, deze fase is afgerond. Hè, dus het informatiegedeelte. dan wordt er uh, misschien geformeerd. Uh, in hoeverre uh, is dat nu aanstaande? Zitten we daar dichtbij? Of uh, ja. Ik hoop dat uh, morgen mm. uh, de afspraken kunnen worden gemaakt voor de formatie. Zo snel uh, al? Het verschil, is, het verschil is wel dat de informatie grotendeels, niet helemaal hoor, maar grotendeels via telefoons kon gaan. Gewoon mm. door één op één te bellen met mensen. Bij uh, formatie moet je ook echt met elkaar gaan vergaderen. Mm. Op nou, op een beperkte manier natuurlijk ook wel weer. Maar het zal ook qua agenda lastiger worden, omdat je nou de agenda's van uh, 5, 6, 7 mensen op elkaar moet gaan afstemmen. Mm. Uh, maar ik, ik hoop wel dat uh, de coalitieformatie volgende week, sorry, deze week uh, de agenda strekt en hopelijk deze week of begin volgende week echt fysiek om de tafel. Ja, nou ja, goed. Formatie, dat is weer een andere fase. Dat betekent dat er misschien wel iemand anders zou komen, maar het kan, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat misschien het zo goed verloopt, dat ze misschien u toch nog vragen om ook te gaan formeren. Staat u daar open voor? Daar sta ik open voor, maar het is uiteindelijk gewoon aan de partijen die gaan formeren, Die moeten met elkaar zeggen, wij vinden als formerende partijen dat puntje, puntje, of meerdere personen ...de formateur of formateurs moeten worden. Mm -hmm. Als men mij vraagt, zal ik het met ja beantwoorden. Uh, uh, en dan ga ik er wel vanuit dat men enigszins het voorstel volgt wat ik uh, neerleg. Hè. Dus als ik zeg, deze vier partijen of deze drie partijen of deze vijf partijen... ...en die gaan formeren, dan ligt het voor de andere ja zeg, op een vraag. ja op hun vraag. Maar als de gemeenteraadspartijen partijen zeggen... ...bedankt voor je advies van de burgemeester, maar we gaan iets heel anders doen... Ja. ...ja, dan ligt het ook minder voor de andere, ze mij zullen vragen. Volgens ik ja zeg. Ja. Maar in het beginsel ben ik bereid. Ik heb ja gezegd tegen stap A. Dan uh, moet je ook doorgaan met stap B. Helemaal goed. Ik, uh, ik, ik dank u voor uh, even de telefonische toelichting uh, met uh, het verhaal uh, en de stand van zaken rondom de informatie. En misschien uh, op weg naar een nieuw college. Ik dank u. Heel graag gedaan en uh, wellicht wat vanavond bij de Raad. Ja, oké. Okay. Welkom bij ZFM: het geluid van Zandvoort live dit is zfm Is het nu de echte opening. Uh, welkom bij deze Zandvoort in de Morgen. Uh, voor de mensen die het gemist hebben. Ik had een uh, gesprek met uh, Erik van de Burg. De informateur rond 10 uh, uur had ik uh, met hem afgesproken. Ja, dan uh, betekent dat het nieuws en uh, de reclameblokker daar even voor moeten wijken. Want ja, dat heeft uh, te maken met onze eigen bestuurbaarheid in uh, de eigen gemeente. En dan moet je daar gewoon uh, ruimte voor maken. Ja, zo simpel ligt het. Uh, wij voegen ons dan wel aan de agenda van... De informateur die bijna dus klaar is met de werkzaamheden. Dat heb je net kunnen horen. En de bedoeling is dat ik dat gesprek waarschijnlijk ook nog wel ergens ga herhalen. Niet nu, maar misschien nog van de week. Misschien morgen. Want dit is vrij actueel. Wellicht dat er vanavond nog witte rook is. Het is net het aanwijzen van een pauze. Je weet het niet. 12 over 10, uh, Cruel Summer van Bananarama. Nou, misschien ook een klein beetje wel van toepassing... als het gaat om de vrede zomer. Uh, is het niet wel het uh, virus met het zeewoord? erin... dan zijn het wel de politieke perikelen hier in het dorp. Dus wat dat gaat, uh, is het denk ik nog wel een beetje... Uh, zeer van toepassing als het dat uh, met de plaat te maken heeft. Nou ja, plaat, het is gewoon tegenwoordig geluidsopname. geluidsopname. Rama met Cruel Summer... Uh, het nummer dat heeft ook nog ergens verstopt gezeten in de Karate Kit. Trouwens, een film gemaakt door John, John Wilson, dat is de regisseur ook van Rocky 1 en 5. Dus uh, helemaal vreemd uh, is dat uh, genre dus niet. Maar er zat uh, Bananarame met uh, Cruel Summer ook in verborgen. Daarvoor, -da helemaal voor het uh, gesprek met, uh, de met de burgemeester... moet je mij horen, uh, met de informateur... had ik nog uh, een stukje huispleit uh, gedaan... met uh, een nummer van Aflak of Seagulls. Met I Ran. Uh, Die ga ik er, uh, straks nog wel een keer uh, draaien. En dat uh, huispleit is uh, dat ik... Uh, ja, gisteren dacht ik van... ach. Uh, de man houdt van snelheid. Hè? Uh, gas op de plank. Wat dat betreft uh, lijkt hij wel hier op een programmalijder die rondloopt. Die, uh, die houdt daar ook wel van. Van uh, het gaspedalen intrappen. En uh, toen dacht ik... Ja, ik ga toch even zoeken of ik iets uh, met die uh, Formule 1-geluiden van Jeroen van Inkel... iets kool vind op het internet. Nou, nakkers weinig. Uh, hier en daar uh, nog een paar uh, nummers wat te maken had... met het overlijden van Ayrton Senna in 1994. Uh, maar dat was het nummer nou, wat ik nou net niet zocht. Uh, het was uh, een nummer van Of of Seagulls. Daar had uh, Jeroen van Inkel destijds wat 1 uh, geluiden. Ik uh, dacht, weet je wat, voor de fijnproevers het uh, originele Ferrari V12-geluid... uit het midden van de jaren 90 en echt uh, lawaai, uh, papegaai eigenlijk... van Italiaanse makkelij. Dus dacht ik, die probeer ik er even ergens uh, tussenin uh, te, te vriemelen. En dat... Uh, dat is mij toch, dacht ik, wel redelijk gelukt. Uh, dus mensen mogen gaan appen en weet ik allemaal wat... en vinden wat ze vinden. Uh, mij desnoods ook uh, op mijn te geven op Facebook... van ik vind het uh, zwaar ruk. Dat mag allemaal. Ik heb het uh, gewoon uh, de gore moeten gehad om het te uh, proberen te doen. Alleen ik kan bij lange na niet uh, treden in uh, de voetsporen... van ene Jeroen van Inkel die tegenwoordig op Radio 5 zit. Dus dat uh, is eventjes het uh, verhaal van I Ran. Er uh, zit trouwens ook nog een heel uh, verhaal aan vast. Maar dat ga ik je straks uh, allemaal uitleggen. Als ik hem nog een keer draai. Uh, helemaal aan het eind van dit uh, programma. Uh, dan weet je dat alvast. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek uit de jaren 70. Om eens even lekker uh, gewoon uh, de boel even los te schudden, denk ik. Uh, Jim Crouchy, Bad Bad Leroy Brown. een beetje uit uh, een latere periode van uh, chic, maar wel onwiskenbaar het uh, handwerk van Naal Rodgers, die we er toch wel duidelijk uit uh, kunnen halen. Chic Mystique was het uh, begin van de jaren negentig, uh, er is er nog één. Uh, ja de grotere hits uh, die dateren weer van, uh, van veel eerder, jaren zeventig zelfs. Uh, ik kan je nu al verklappen. Er komt uh, nog een opening uh, met uh, Chic voorbij. En dat gebeurt op vrijdag. Dan uh, kan ik je dat alvast uh, verklappen. Uh, wie veel uh, Good wil horen, moet op vrijdagmiddag tussen 5 en 7 luisteren naar het uh, programma van Walter. Die doet dat uh, vaker met uh, het bijltje Hakken en uh, uh, ook veel van Motown. Dus dat, uh, dat zit er ook uh, vaak tussen. Uh, ik heb even afgelopen vrijdag zitten vinken, dus wat altijd gaat, uh, helemaal goed voor de mensen die een beetje van de soul houden. Uh, maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat je dit uh, nummer ook aan kunt treffen... in de zaterdagmiddag of de zondagmiddag bij vrienden Harms en Vos. Want die zijn, uh, die zijn er ook uh, niet vies van om dit soort nummers ook nog even een, de vlakspoeler te geven. Dus dat uh, is eventjes voor de mensen die denken van... ja, hé, hey, wat, uh, wat uh, hoor ik dan allemaal? Ja, dit dus... Um, daarvoor hoorde je Jim Croce met uh, Bad Bad Leroy Brown. Uh, zoals uh, bekend heb ik altijd ook nog uh, nummers uit uh, de muzikale onderstroom. Nu ligt uh, voor een deel bij die muzikanten het uh, een en ander stil... Uh, nou, er, zijn ze ook wel wat creatief. Uh, want uh, de ene quarantaine sessie... naar de andere quarantaine sessie... vliegen om je oren. Dus, uh, die, uh, dus die mensen zijn bezig... met wat huispleit. Uh, dan komt er wel iets uit. Dat, uh, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Uh, maar sommigen die hebben dan... bestaande nummers gecoverd. Dat heeft uh, Kai Koopmans... Uh, beter bekend onder KY ook gedaan. En uh, hij is hier uh, ooit geweest. Ik geloof zelfs aan het begin van het jaar nog... voordat uh, eigenlijk... De L1, de begon met, uh, met dat hele verhaal. Uh, is hij geweest en toen heeft hij uh, een aantal nummers uh, uh, gespeeld. Uh, heeft hij zelf heeft hij ook een nummer uh, gecoverd? Ik dacht dat het van Oasis is, maar. Ja, corrigeer me als ik het verkeerd heb. Uh, hij heeft uh, Champagne Supernova uh, gecoverd, uh, en dit is zijn versie. How many special people change How many lives are living strange Where were you while we were getting up Slowly walking down the hall Faster than a cannonball Where were you while we were getting up One day you might find me Caught beneath the landslide In a champagne supernova in the sky One day you might find me Caught beneath the landslide In a champagne supernova A champagne supernova in the sky Up the dawn and ask your why A dreamer dreams, she never dies. Wipe that tear away from your eyes. So walking down the hall faster than you can. Cause people believe That they're gonna get away from the summer burn over in the sky. Uh, jammer, verbaasd is van Orik... Uh, word gelijk al meteen de uitzending ingetrokken. Uh, nou, uh, nog niet helemaal. Maar hij uh, hangt wel, denk ik. <lacht> niet dus. <lacht> Ga ik nog een keer proberen. Ja, uh, dat is uh, even in een kwestie van te enthousiast. En uh, ik pleur hem uh, er gelijk op. Maar zo uh, werkt het natuurlijk niet. Um, daarvoor uh, was het uh, muziek van uh, KY met uh, Champagne Supernova. En uh, Lisette met Vink uh, I've Lost a Woman. Ik ga toch even kijken of ik het uh, nog een keer uh, van elkaar uh, kan krijgen. Heb ik hem aan de telefoon? Ja, ja, ja, ja. ja, ja Maar dan nou moet ik alleen hem even opzetten naar uh, de richting van de, van de tafel. Dat is altijd heel erg leuk. Uh... Nou, ja, dan krijg je dus uh, dat je een gesprek toont. Dat is nou net de, de, de toon die ik dan niet wil horen. Maar goed, ik, ik heb hem dus als het goed is nu wel aan de telefoon. Toch? Ja! Zie ja. je, ja, kijk, ja, ik, ik, zat al, ik zat al zaterdagmorgen, uh, zag ik dat ook al gebeuren... bij, uh, bij collega's Irene die Jager en Cor Draaier. Die, die waren op een gegeven moment uh, klaar met het interview van Frits van Caspel en die, die hing nog ergens aan de telefoon, dus dat was, ja, dat was nog wel hilarisch eigenlijk. Maar goed, uh, de hilariteit uh, laten we even voor, uh, voor wat het is. Jij uh, komt met de actuele stand van zaken wat betreft het ja. nieuws, want... Uh, in ieder geval, de informateur is je al vol geweest, dus uh, daar hoef je het ja, in ieder geval niet over te hebben, denk ik. Dat klopt. <laughs> um, we beginnen over uh, ja, een onderwerp dat de uh, News ook weer gisteren nogmaals naar buiten bracht... ...is mm. dat de coronamaatregelen nog lang niet voorbij zijn. Mm -hmm. Dat zegt de burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer en ook tegens voorzitter van de veiligheidsregio Kennermand... Ja. Zij houdt er rekening mee dat nog anderhalf tot twee jaar kan duren voordat we helemaal verlost zijn van de coronamaatregelen. Ja. Alles hangt af van wanneer het vaccin of medicijn tegen het virus is ontwikkeld. Eerder zei ze dit al in een uitzending uh, bij ons bij ZFM Live. Mm -hmm. Maar nu heeft de Haarlemmermeerse burgemeester dat nogmaals bevestigd tegenover de streekomroep uit Haarlemmermeer uh, meer Radio. Ja. Volgens Schuurmas... Is het onvermijdelijk dat ook de komende periode campagne wordt gevoerd hoe je je dient te gedragen in tijden van corona? De burgemeester waarschuwt dat campagnes net zo lang blijven totdat er geen handhavers meer nodig zijn die toezien op het naleven van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd zegt Schuurmans dat, on dat het onmogelijk is alles te controleren. Uiteindelijk komt het op de discipline van mensen zelf aan. Ja. Nou, uh, voordat je even verder gaat. Uh, de reacties liegen er niet om. Want ik heb het uh, bericht uh, zelf uh, ook nog ergens uh, geplaatst. Uh, ja. Er zijn uh, mensen die zijn. Ja, die vinden het volst. Het belachelijk dat het allemaal zo uh, moet. Maar ik denk dat het wel nodig is. Want als we een ja. artikel van de Volkskrant erbij uh, gaan uh, halen. wat voor uitwerkingen het heeft bij uh, deze ziekte. Dan, uh, dan wil je daar echt, echt niet mee geconfronteerd worden. En er zijn zelfs ja, al virologen. Kijk, ja. ja, er zijn al zelfs virologen bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat we er helemaal nooit meer van afkomen. En dat het een soort eh, zoiets als malaria, ebola, dat soort eh, praktijken. Dat zegt men dus nu. Dus ik waarschuw ja. maar vast alvast. Dat je dus gewoon al maar een beetje daar eh, op in moet stellen. Geld voor mij dus net ja. zo goed. Geld voor jou ook. Denk ik. Zij zegt, uh, zij zegt natuurlijk de coronamaatregelen. Maar dat zullen dan natuurlijk uh, kleinere maatregelen zijn. Misschien over een lange periode. Hè. Het is natuurlijk niet... Ja. Ja. Dat uh, alles dicht blijft of zo. Dat, dat nee. is niet wat onder de het nee, onder nee. basisregels. Zoals het afstand houden. Ja. En ik denk ook nog wel een tijdje grote groepen vermijden. Maar dat dat, dat, is, dat, dat, dat ding, uh, is één ding wat zeker is. Maar uh, de optimist in mij zegt toch ook dat er op een gegeven moment ook wel weer een eind aan komt. En dat er dus ja. slechts incidentele gevallen uh, ooit nog op zullen duiken. Dat, dat, uh, dat denk ik wel. Maar uh, ik denk niet meer uh, dat het uh, al wel met golven uh, te maken hebben. Uh, dat, dat, zal nog, uh, dat zal nog wel even komen. Dat is wat Schuurmans ook bedoelt te zeggen met anderhalf tot twee jaar. Dat die maatregelen van, van kracht zijn. Uh, want dat heeft ook weer te maken met... Hoe lang uh, gaat dat virus rond? Uh, op een gegeven moment dooft dat virus uit. Als ik uh, de vakidioten uh, op het uh, gebied van virologen heb uh, gevolgd, schijnt dat uh, zo'n beetje, uh, beetje te zijn. Maar uh, er zijn er dus al bij die zeggen: van we komen er waarschijnlijk nooit meer vanaf. Maar goed, daar uh, ga, ga ik je niet verder mee vermoeien, want je hebt nog veel meer, denk ik. Dus... Ja, zeker. Ja. Uh, een, een wielrenner en een voetganger zijn gistermiddag in botsing gekomen op de Noordboulevard in Zandvoort. Beiden moesten naar het ziekenhuis om daar aan hun verwondingen te worden verzorgd. Hm. Dat schrijft de Sandsbordse Krant gistermiddag. De twee mannen zijn vanmiddag uh, gewond geraakt bij een botsing op het fietspad langs de boulevard Barnaar. Hm. Even na vijf uur stak de voetganger het fietspad over toen hij in botsing kwam met de wielrenner. Beide heren kwamen daarbij ten val. Ambulancepersoneel heeft ze alle twee na de eerste zorg ter plaatse naar het ziekenhuis moeten brengen. Hm. Oké. Okay. Dan ja. nog het volgende. In uh, juni uh, 16 of 19 juni krijgt ieder huishouden in Zandvoort van een eensgezinswoning een duocontainer. Dit is uh, onderdeel van het nieuwe afvalbeheerplan. Uh, nee, ja. Duurzaam een afvalbeheerplan. Jammer, dat is ja. het helemaal. Ja, ja. ja. inderdaad. <laughs> Dan kunnen zowel papier als plastic, ja. blik en drinkpakken gedeponeerd worden. Lege blikjes kunnen nu ook bij plastic afval worden weggegooid. Op de dag dat de containers met papier aan de straat staan om te worden geleegd, zullen deze ingenomen worden en krijgt men een duocontainer daarvoor terug. Huh? Deze duo-containers zal vervolgens eens in de twee weken geleegd worden. Voor het gesorteerd legen van de duobakken wordt een aparte vuilniswagen aangeschaft door Sparne Landen, huh? die het ophalen van huisvuil regelt voor de gemeente. En uh, eerder deze maand kregen de inwoners van Zandvoort en Bentveld via een brief al meer informatie. Maar uh, in de loop van deze weken, dus voor 16 juni uh, en 19 juni die twee data, volgt er nog meer informatie over hoe het specifiek in de verschillende wijken eruit gaat zien. Ja, zijn van de laatste wapenfeiten van wethouder Jo Berense geweest uh, om dit uh, ja, ja. voor elkaar te krijgen. Dat is hem dus gelukt uh, en dus moeten wij uh, gewoon uh, met een uh, met een duo bak uh, de komende jaren uh, uit de voeten. En uh, dan nog als, laatst, ja, dan nog als ja, laatste... Ja, ja, ja. Kom ja, maar, kom eigenlijk maar! Wel, <laughs> ja, ja, eigenlijk wel een mooie, ja, een mooie actie. Een steunbetuiging van Zandvoortse surfers. Ja. Want ook de Zandvoortse community leeft intens mee met de nabestaanden en vrienden van de vijf surfers... die twee weken geleden om het leven kwamen in Scheveningen. Uh -huh. Om hun gevoelens te uiten is afgelopen weekend op twintig plekken in ons dorp de zwarte vlag met vijf vissen gehezen... Veel servers in Zandvoort zijn geraakt door het surfdrama in Scheveningen. Maar wisten niet dat het zo uh, veel impact zou hebben bij hun. Mm -hmm. En dat ze uiteindelijk ook nog deze mooie actie ervoor hebben kunnen uh, doen. Dat uh, heeft veel uh, steun ook voor hunzelf uh, opgebracht. To, uh, vorige week hebben onder meer Paul Jansen, Johan Bergmans en Jaap Krielen het initiatief uh, genomen om de Facebookgroep Zandvoort Leef mee op te richten mm -hmm. en daar kon je dus uh, uh, aan meedoen en daar, om die actie dan te steunen. Ze vroegen de Zandvoortse servers om een donatie waarmee ze de zwarte vlaggen konden bekostigen. Het geld dat is overgebleven ging naar de KNRM, dus ook een mooi doel. Yeah. Ja, uh, het, uh, het, het, het blijft natuurlijk uh, heel erg uh, aangrijpend als dat uh, natuurlijk uh, gebeurt. Uh, ik, uh, ik, ik ga nu niet 1, 2, 3 even uh, iets uh, draaien met uh, zeven knopen. Maar, want uh, Tols had ik uh, klaarstaan. Maar ik ga wel iets anders even draaien. Die komt, uh, deze man komt uit Zandvoort. Uh, en die heeft uh, min of meer in het verlengde daarvan... heeft hij ooit nog eens een keer een nummer ge uh, geschreven over een uh, drenkelinge uh, die het niet meer heeft na kunnen vertellen. Het meisje kwam uit, uh, ik geloof uit Zambia... Uh, en uh, was met een uh, Duitse gast gezien hier naartoe gekomen. Uh, zag voor het eerst de zee en uh, is in een terecht gekomen. En helaas uh, heeft het okay. niet meer verder uh, na kunnen vertellen. Dus dat sluit een beetje aan. De, de muzikant heet Ruud Houding, is zelf ook een verwend windsurfer... Dus, uh, Jelmer, uh, uh, uh, ik dank je sowieso voor uh, de bijdrage. Ja. En uh, dit sluit uh, meer of meer aan bij jou, uh, bij het laatste onderwerp... bij het laatste nieuwsonderwerp, Nightfalls on the Town van Ruud Houwling.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 Een droom om nog een EP op vinyl uit te, te brengen. En of dat ooit uh, gaat gebeuren, dat hangt van heel veel factoren af. tegenwoordig uh, moet je als muzikant uh, net als een soort orgemon met zo'n bakje rond. Om je centjes bij elkaar uh, te graaien, om iets uh, voor elkaar uh, te krijgen. Dat uh, doet mij eens, denk ik ook. Uh, dit is uh, de single die ze al lang heeft uitgebracht. Uh, Namelijk in... Uh, lang geleden zelfs, mei of uh, ma maart... moet ik zeggen, want mei is nu... Wacht heet het uh, nummer... en daarvoor uh, Ruud Hauweling... met Night Falls on the Town. En dat heeft uh, te maken weer met het uh, nieuwsonderdeel... waar Jelmer mee uh, gekomen is. Uh, de afsluiting met het uh, bericht over die vijf servers... die verongelukt zijn... en dat daar een herdenking uh, bij uh, is uh, gehouden. Dat, uh, dat vertelde hij net. en Daardoor uh, vond ik het wel zo toepasselijk... om ook Ruud Houding, uh, daar daarbij uh, te draaien. Met Night Falls on the Town, omdat dat... Uh, zijdelings uh, te maken heeft uh, met, uh, met, dat, uh, met dat verongelukken van die servers. Dus dat, uh, dat is uh, de reden waarom ik hem uh, gedraaid heb. Nu uh, weer tijd, ook weer voor uh, muziek uit die onderstroom van Nederland. Marvin Day is ook een van de, de mensen die stil zit uh, op dit moment. En hij heeft uh, een protestzong gemaakt. De eerste die ze toevertrouwde aan uh, een album. En dat is deze geworden. Proud. You're scared what's right is wrong right. And if you don't really feel that strong two years it seems like a day and i'm still here but you're so far away and now it's time i'm going to Als het nummer van Lisette Wink is dit eigenlijk ook zo'n uh, zo nummer... Uh, die ik regelmatig uh, terug uh, laat komen in uh, de ochtendprogrammering van uh, deze omroep. Fabiana Dammers met Nobody Knows. Al is het dan uh, de metaforische overdrachtelijke zin van het uh, verhaal. Want niemand weet het. Het liedje gaat totaal over iets anders. Maar goed, uh, Marvin Day hebben we daarvoor gehoord met uh, Proud... En tot aan het nieuws gaan we nog even lekker weer een stukje terug in de tijd. Met de Supremes en de Happening. En na 11 gaan we gewoon nog een uurtje verder. Hey life, look at me. I can see the